Boskalis heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het bagger en sleepbedrijf boekt een recordwinst van 311 miljoen euro. Ook de omzet was beter dan ooit, kwam uit op 2,7 miljard euro. Alle divisies maakten winst, zegt bestuursvoorzitter Berdowski. Het goede nieuws is dat het heel breed gespreid is geweest... Uh, dat we met uh, onze baggeractiviteit uh, uh, exceptioneel goed gescoord hebben. Uh, maar zeker ook goed te vermelden. We hebben, zoals u weet, afgelopen jaar uh, Smit uh, overgenomen. Uh, en die hebben in het, uh, in het eerste jaar bij ons ook, uh, ook heel goed bijgedragen. Dus ook daar komt het zeker vandaan. Voor dit jaar verwacht Boskalis geen nieuwe records. Wel is de orderportefeuille goed gevuld... en zijn de vooruitzichten voor de middellange termijn positief. En dat komt door grote investeringsplannen in de olie- en gasindustrie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 Wat we weten is dat verzuim vaak een belangrijke voorspeller is van voortijdig schoolverlaten. Rotterdam heeft nogal wat voortijdig schoolverlaters. Dus ruim 2500 per jaar zijn dat er. En dat betekent dus ook dat ons er alles aan gelegen is om, eh, om te zorgen dat we verzuim terugbrengen En om zo ook eh, het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Omdat het vandaag de dag van de leerplicht is, is er veel aandacht voor spijbelen. Vorig jaar kreeg justitie bijna 4000 meldingen van spijbelaars. Het weer. Vandaag is het bewolkt, maar droog. De temperatuur loopt op tot 6 graden op de Wadden... en 11 graden in het zuiden van het land. De zwakke tot matige noordoostenwind draait in de middag naar het noordwesten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Knopen Muidenberg en Blarikum 7 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelovarendsveen en, Sveen en Rijndijk 7. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort 4 kilometer.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 en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Schuldsanering is geldverslindend, tijdrovend en inefficiënt. Mensen die net naar een Dier 3D-film hebben gekeken... die kunnen maar beter even niet achter het stuur kruipen. Zo'n 80% van alle kinderen met ADHD slikt pillen... om de symptomen van de stoornis te onderdrukken. Als je het hebt, dan groei je op voor gerad. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En dat ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De huidige vorm van schuldsanering is geldverslindend, tijdrovend en inefficiënt. Daarom wil de gemeentelijke kredietbank een nieuwe vorm gaan invoeren. De turbosanering. Jan Tingen, directeur van het GKB. Goedemorgen. Goedemorgen. Turbosanering klinkt heel spannend en heel snel. Maar wat is het? Ja, nou het is ook spannend en het is ook heel snel. Maar we proberen met een, met een nieuwe aanpak proberen wij het proces van, van schuldregeling enorm te versnellen. Dus de turbo gaat erop. En hoe gaat u dat doen? Wij gaan dat doen, uh, nou op een aantal onderwerpen, maar het meest in het oog springende onderwerp is wel dat wij gaan proberen de eigendomsrechten van vorderingen bij schuldeisers over te kopen. En uiteindelijk zullen wij, uh, als we da dat, uh, dat lukt, zullen wij de meerderheid van, uh, van de eigendomsrechten hebben, waardoor wij de minderheid die wellicht uh, weigerachtig blijft, hebben we die over de streep kunnen trekken. Ik geloof niet dat ik het heel goed begrijp. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een heel technisch onderwerp. Zullen we het nog een keer uh, proberen? Maar gemiddeld hebben, uh, laten we zeggen, een, een klant van de GKB heeft gemiddeld 20 schuldeisers. Dat ja. zijn dus 20, 20 vorderingen. Ja. En uh, wij gaan proberen met de, met de schuldeisers uh, een afkoopregeling, te, in dit geval een overkoopregeling te organiseren. Ja. Waar wij proberen van die 20, in ieder geval meer dan de helft, aan eigendomsrechten over te kopen. Laten ja. we het dan... even wat concreter proberen te maken. Dus stel, je hebt een ja. huis, een auto, uh, televisie uh, en je hebt schulden. Ja. Dan, heb, dan heb je nu, ga je in de schuldhulp uh, uh, sanering, ga je praten met iemand. En die kijkt dan naar je uitgavenpatroon. En dan wordt er geprobeerd pro om een deal te sluiten met mensen die nog geld van je krijgen. En wat gaat er dan veranderen ten opzichte van nu? Nou, wat, wat, de, In het huidige systeem gaan wij proberen de beschuldigheid te bewegen om uh, kwijtschelding te verlenen tegen een deel van, uh, van de vordering. Dus we ja. bieden een bedragje aan tegen een finale kwijting. En als de laatste schuldeiser daar ook positief op gereageerd heeft, dan, uh, dan hebben we een regeling. Just, dus nou, u gaat met dan... alle schuldeisers uh, schuld, uh, praten? Ja. En u, uh, en u neemt als het ware de schulden over en u gaat dan met hen een deal sluiten. Heb ik dat goed begrepen? Nee, dat heeft u niet goed. In de huidige situatie zeggen wij van, nou er staat nog 10.000 euro open. Ja. Wij kunnen nu een voorstel doen, bijvoorbeeld van 1000 euro. En daarmee verzoeken wij u het de resterende deel van de vordering kwijt te schelden. En dat noemen we dan finale kwijting. En waar komt dan die 1000 euro vandaan? Die, die wordt door de klant, de schuldenaar in dit geval, wordt er bijeengebracht. In een looptijd van drie jaar wordt dat bedrag bij elkaar gesprokkeld. Dat is, de, dat is de huidige systematiek. Ja. Maar in de, in de nieuwe systematiek zeggen wij niet tegen die schuldeisers, we willen een finale kwijting van je hebben, we willen je eigendomsrecht hebben. Alsof, en zo kunnen wij dus zeggen, op het moment dat wij de getalsmeerderheid hebben, kunnen wij tegen de laatste schuldeisers, die bijvoorbeeld niet willen meewerken, zeggen van nou, wij hebben nu de meerderheid van de, van de voorstemmers hebben wij nu in eigen beheer, maar... wij kunnen jou eventueel dwingen om het laatste stukje ook akkoord te gaan. Ja, maar u wilt de eigendomsrechten van wat in beheer hebben? De eigendomsrechten van die vorderingen. Dus op het moment dat ik een vordering van, ik noem maar een schuldwijzer de weekkant binnen heb, ja. dan kan ik namens die vordering, als het op een zitting, een dwangakkoordzitting aan zou kunnen komen, zouden wij kunnen voorstemmen in die vordering. Zouden ja. we kunnen zeggen, dat voorstel, dat is een goed voorstel. Wij zeggen, ja, nou als wij dat voor de meerderheid van het schuldeisers kunnen doen, dan hebben wij een uh, enorm voordeel bij de rechter. Juist, dus dat u namelijk uh, namens alle schuldeisers het woord kunt voeren en akkoord kunt gaan met een regeling. Ja. Juist. Ja. Dus daar en gaat het om voor die schuldeizer is, als wij zeggen van wij willen jouw eigendomsoverrecht uh, gaan kopen, ja. dat die schuldeizer krijgt ook direct boter bij de vis, ja. die krijgt direct dat geld ook overgemaakt. Dus ja. die schuldeizer hoeft niet te wachten totdat de laatste, die heel traag reageert, eigenlijk eens een keer over de brug is. Nee, ja. hij kan direct afrekenen. En hoeveel geld kunnen we daarmee besparen? Ik, ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat, wat de schuldhulpverlening, schuldregelingen op, jaar, uh, op basis van Nederland zeg maar, kosten per jaar. Ja. Geen idee. Maar... maar ik denk wel dat wij de looptijd minimaal met de helft, zeker twee derde zouden kunnen bekorten. Nou, dat is altijd geld. Juist. Dat is altijd voordelig. Goed. Als het nou zo'n simpel uh, systeem is, waarom hebben we dat dan eigenlijk nog niet? Ja, ja, ja, dat is het meestal met goede, goede uitvindingen. Hè. Op een andere moment moet het kwartje vallen. Ja. Nou, daar is, uh, daar is een uh, dokter Jungman en mevrouw Schreun een advocaat in, in, uh, in Rotterdam, zijn met dit idee gekomen. Ja. En die hebben ons gevraagd of wij daarin willen meedenken en het willen gaan uitproberen. Het ja. ministerie van Sociale Zaken zag er wel wat in om het te uh, subsidiëren, zodat we het ook echt kunnen uitproberen. Ja, en nu is, nu is het misschien wel een heel eenvoudig model, wat ja. perfect gaat werken. Goed, en wanneer gaat het werken? Wanneer uh, komt het op de markt, om het zo te zeggen? Nu? We zijn nu, zo wij zijn nu bezig om de eerste, eerste klanten zeg maar, te selecteren. Ja. En uh, de schuldeisers kunnen de komende weken de eerste, eerste uh, aankoop voorstellen en verwachten. En als ik nou schuldeiser ben, ik denk hé, hey, dat is een goed idee, waar moet ik me dan melden? Dan kunnen ze het melden bij de, bij de gemeentelijke kredietbank in Assen. En geldt dat ook voor mensen met schulden? Nee, de, de, schulden, de schuldenaren, zeg maar, de burger met schulden, die kan zich daar wel een verzoek voor indienen... maar die moet wel woonachtig zijn in het werkgebied van mijn organisatie. Goed, maar iedereen die uh, een schuld uit heeft staan bij iemand... dus die nog op geld zit te wachten, die kan zich bij u melden. Dat is wat te gemakkelijk. Nee, alleen in die zaken waar wij een schuldhulpverleningstraject voor hebben gestart. Dus de burger moet een schuldsanering aanvragen. Ja. En dan komen wij in contact met zijn schuldeisers. Goed. En met die schuldeisers kunnen we ja. dit aanbod verwachten. Dat moet je als schuldeiser dan ook maar net even weten, hè? Ja, ja. klopt. En ja. dat vertellen we ze ook. Ja. Daar zijn we ook een hele promotour langs schuldeisen zijn we mee bezig. Promotour? Eh, om, ja, een om promotour om hun uit te leggen wat, wij, uh, wat we gaan doen. Goed. Dat ze weten waar ze te wachten staan. De gemeentelijke kredietbank komt naar je toe deze zomer. Ik uh, dank jo. u hartelijk. Ja, graag gedaan hoor. Twee zonen met ADHD en een dochter met ADD. En ik heb zelf ook ADHD. Dan zeg je eigenlijk...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 Zo'n 80 dames en heren, van alle kinderen met ADHD... slikt pillen om de symptomen van de stoornis te onderdrukken. En die medicatie is niet onomstreden. Deel 4 komt nu, van alle dagen, heel druk, gemaakt door Roy Hickens. Ik heb even overlegd met Michiel. We gaan de concerten even stoppen. En we gaan even over op driemaal daags een halve tablet...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 wordt er door wetenschappers hard gewerkt om alternatieve behandelwijzen te ontwikkelen. Als je kreupen loopt en je hebt een splinter... kun je beter die splinter weghalen dan dat je pijnstillers gaat slikken. Dat hoort u morgen in alle dagen heel druk. Bijdrage was dat van Roy en Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland, het Straks dronken door 3D. Onze hersenen raken van streek door driedimensionale films en games. Dit is nu het ochtendhumeur van Henk Spaan. Je moet hier altijd maar een ochtendhumeur hebben. Dat is zwaar. Ik kan er echt chagrijnig van worden. Een ochtendhumeur, wat is dat? Ik ken het niet. Ik sta altijd vrolijk op, zelfs na het boekenbal. Waar ik nota bene Joost Zwagerman zag lopen, die zich nu de moderne kunst weer heeft toegeëigend. Alles wat die man aanraakt verandert in as. Als hij over Bob Dylan schrijft... of praat... wil je nooit meer een plaat van hem draaien. Terwijl ik in 1967... toch al stuk was van Blond on Blond... toen de would essayist... nog in een zijn luier poepte. En hij was vier. Ooit riep zwagerman de timmerman... van de discotheek Roxy uit... tot de nieuwe Andy Warhol. Zoveel verstand van moderne kunst heeft hij. Anyway... Ik zag hem lopen in de Schouwburg en nog stond ik vrolijk op. Gespeend van ochtendhumeur was ik. Wat het mooiste boekenbal was? Mijn eerste natuurlijk. Dat van 1973 op de campus van Uilersteden in Amstelveen. Smorgens om vijf uur legden we ons moede hoofd op de glazen plaat... van een kopieerapparaat en drukten op start. Opland, de politiek tekenaar van de Volkskrant, was erbij. Hij heeft zichzelf toen ook gekopieerd. Een jaar later was het ook leuk in de Poelgrie-studio van Den Haag. Het thema was Louis Couperus. Ik mocht erover schrijven. De slotzin had ik geleend van Mensje van Keulen. Eline Veren, kut met peren. Wat hadden we een lol. Nooit een ochtendhumeur, toen niet en nu niet. Zondagochtend kwam ik terug uit New York... in een Boeing 747 van de KLM. Geen ochtendhumeur, geen jetlag, niks. Alleen van het idee dat ik hier op dit moment een ochtendhumeur zou moeten hebben... kan ik ontzettend chagrijnig worden. Over naar Sven Kokkelman. <laughs> ik spuit als dat. Morgen, het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. And I out the bottle. Dollar. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Mensen die de bioscoop uitkomen na het zien van een 3D-film... die staan even wankel op hun benen als wanneer ze net iets te veel gedronken hebben... stelt hoogleraar Evenwicht Jelte Bos van de Vrije Universiteit... onderweg naar Amsterdam voor zijn oratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebt u dat vastgesteld? Uh, dat hebben wij als volgt gedaan: uh, We hebben mensen naar een computerspel laten kijken, drie kwartier. Voordat ze dat uh, hebben gedaan moesten ze op een Wii-balance-board staan... Daarmee hebben we hun instabiliteit, hun houdingsinstabiliteit gemeten. En dat hebben we na die blootstelling aan dat, uh, die virtuele omgeving, hebben dat nog een keer gedaan. En dan zie je dat de mensen instabieler staan. Juist. Met andere woorden, ze zijn uh, een beetje wankel. Uh, en dat ja. lijkt op net iets te veel gedronken. Hoeveel net te veel gedronken? Uh, daar lijkt het inderdaad op. En dan zeg ik inderdaad, daar lijkt het op. Want we hebben onze data vergeleken met wat we in de literatuur hebben gevonden. Dat zijn dus metingen van anderen, onder net misschien iets andere omstandigheden gemeten. Maar het lijkt er in ieder geval op dat die instabiliteit net zo groot is. als na het drinken van, zeg maar, iets van twee glazen alcohol. Twee glazen, maar dan mag je nog wel gewoon rijden. Dus als je, als je de bioscoop uitkomt na een 3D-film, mag je ook nog gewoon achter stuur? Nou, dat, dat is dus eigenlijk de vraag. Als. Dit klopt, en we zouden dit kunnen bevestigen met een herhalingsonderzoek. Dan zou het zo zijn dat als je in Amerika bijvoorbeeld aangehouden wordt door de politie, die je bijvoorbeeld over een lijntje laat lopen om te kijken of je te veel alcohol hebt gedronken, ja. dat je niet meer zou mogen autorijden. Dus? rijverbod ja. na het zien van een 3D-film? Nou ja, dat zou inderdaad kunnen betekenen dat het kijken naar een 3D-film eh, een risico betekent voor deelname aan het verkeer. Ja. Maar ik wil er wel een klein beetje een kanttekening bij zetten, want het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Alcohol, daarvan weten we dat het uren daarna nog een na-effect heeft. En dat is nog niet bekend hoe dat bij het kijken naar 3D-beelden zit. Maar hoeveel, uh, hoe, hoe, hoeveel mensen hebt u dan hoe lang op dat bewegingsplatform laten staan? Uh, dit is typisch een onderzoek dat doe je met enkele tientallen mensen. Hierbij hebben we iets van 25 mensen gehad. Ja. Maar goed, als het bij die 25 er al heel duidelijk uitkomt. Mag je ook verwachten dat het bij een grotere groep zal zijn. Ja. En het is ook door anderen al, uh, al vaker beschreven. Maar ik geloof dat het in het menselijk lichaam ongeveer een uur duurt voordat één glas alcohol wordt afgebroken. Hoe lang duurt het in het menselijk lichaam voordat die evenwichtstoornis na het zien van zo'n 3D-film is verdwenen? Ja, dat is dus de vraag. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. En ik hoop dus ook, uh, ook een beetje door die leerstoel uh, die ik mag bekleden. ...dat ik daar wat meer geld voor kan krijgen om, uh, om dat de komende tijd uit te zoeken. Maar hoe lang hebt u dan die mensen op dat bewegingsplatform laten staan? Oh, dat is in een uh, halve minuut, kun je dat al constateren. Ja, maar, maar u, hebt ze niet, tot... u hebt ze niet, uh, laten we zeggen, een uur lekker laten staan op dat bewegingsplatform om te kijken hoe lang het duurt? Nee, daar zijn we op dit moment mee bezig. Er zijn twee studenten die, uh, die zijn het aan het uitzoeken om, uh, om te kijken hoe, dat, uh, hoe lang dat inderdaad duurt. Ja, nou, had u twee vliegen in één klap kunnen slaan toch eigenlijk, of niet? Ja, dat was wel mooi geweest, ja. ja. Goed, uh, wat moeten we met deze kennis nu? Want uh, u zegt net zelf, ja, het kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Uh, maar ja, het is niet verboden. Dus? dus... Uh, het, het is een risico. Ja. Het, is, het is de vraag hoe groot dat risico is. Ja. Dus ja, het zal u misschien ook niet verbazen dat het als onderzoeker zegt dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden. Ja, nee, dat is ook in uw eigen belang, want u wilt dat onderzoek gaan doen. Maar, maar wat moet er gebeuren? Moet er een, een verbod komen op dit soort 3D-films als je nog wil autorijden? of, uh, of uh, ja. mij lijkt dat, uh, dat dit vooral een, een overheidsaangelegenheid is. En als de overheid inderdaad uh, als de wetenschap zou kunnen aantonen dat het inderdaad een serieus risico is, ja. Ja, dan betekent het dat er richtlijnen moeten zijn. Uh, net zoals die bijvoorbeeld nu al, ook al staan op uh, computerspelletjes, uh, dat als je het last van hebt, dan uh, moet je dit of dat doen. Ja. Dat dan het publiek wordt ontraden om uh, bijvoorbeeld het eerste uur na een, uh, het spelen van een computerspel uh, om niet meer auto te rijden. Dat ja, want dat wou zat... ik u vragen, want er zijn ook van die games met van die handconsoles waarbij uh, kinderen op de achterbank van de auto onderweg naar Zuid-Frankrijk een uur of twaalf ja. bezig zijn met zo'n spel. Ja. Doen die hetzelfde met de hersenen als zo'n 3D-film eigenlijk? Uh, dat is wel vergelijkbaar. Ja. Oh ja? En dat zou ook dus inderdaad wel een beetje een probleem kunnen zijn. Want het centraal zenuwstelsel van kinderen is natuurlijk uh, sterk in ontwikkeling. Ja. En als je in die fase van hun leven, waarin dat allemaal zich goed moet zetten, ja. uh, die kinderen traint op een omstandigheid waarbij ze de bewegingen die ze zien op die beelden, niet uh, overeen komen met wat ze voelen met een evenwichtsorgaan. Ja, dus daar zit het ja. probleem. Want het is ja. zo, ik begrijp dat het ook bij piloten zo is. Hè? Dus vliegers die in een flight simulator zitten... en daar, uh, laten we zeggen, dus niet echt aan het vliegen zijn... maar wel uh, of zo'n spel doen of voor hun werk een training uitvoeren... twaalf ja. uur daarna niet mogen vliegen. Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad maatschappijen. En ook onze luchtmacht, de meeste luchtmachten, die doen dat. Dat als je in een... Uh, Zoals we dat mooi noemen, een full mission simulator en training hebben gedaan. Ja. Dat ze, nou ja, om die risico's te vermijden, ja. de eerste 12 uur daarna niet mogen vliegen. En dat is precies, heeft dat met dezelfde problematiek te maken. En diezelfde mensen rijden wel voorlopig gewoon naar huis met hun eigen auto. Ja. Ik uh, wens u succes, meneer Bos, uh, met uw uh, oratie en dank voor uw tijd voor dit moment. Heel veel bedankt en u ook een goede dag verder. Dank u wel. Einde van deze uitzending, dames en heren. Snel door naar de bus van PremTime. En daar zit Ebru. Oemar Ebru, goedemorgen. Goedemorgen Sven. We zitten inderdaad in Wees. We zijn hier op het grote plein in Wees. Het is erg pittoresk hier. En toch is het gelukt om vanaf Amsterdam hierheen te verdwalen met de auto. Maar daarover later meer. Eerst het journaal met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In het noorden van Japan verslechtert de gezondheid van honderdduizenden mensen. Ze hebben geen onderdak, geen elektriciteit en de temperatuur ligt rond het vriespunt. En ook heeft het op veel plaatsen gesneeuwd. Volgens het Rode Kruis zijn veel mensen ziek en hebben ze diarree. In opvangcentra wordt nauwelijks drinkwater aangevoerd. Het aantal werklozen is vorige maand niet verder gedaald. 400.000 Nederlanders zijn nu werkloos en dat is 5,1 van de beroepsbevolking. Onder mannen was er een lichte stijging van het aantal werklozen. In de bouw ging het wat beter. In een internationaal onderzoek naar schijnhuwelijken zijn opnieuw verdachten in Nederland aangehouden. Het zijn twee mannen en twee vrouwen die een huwelijk hebben gesloten om een verblijfsvergunning te krijgen in Engeland. Het gaat om schijnhuwelijken tussen illegale Nigerianen en Nederlandse vrouwen van Antilliaanse afkomst. En vliegtuigjes van het Amerikaanse leger hebben in Pakistan raketten afgevuurd op militante moslims. En daarbij zijn zeker 25 mensen omgekomen. Vliegtuigjes vielen aan in Noord-Waziristan. Aan de grens met Afghanistan. De groep die nu is bestookt zou horen bij een invloedrijke Taliban-leider. die geregeld buitenlandse militaire aanvalt in Afghanistan. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB-verkeersinformatie nou, staat dat er viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. bij Bussum 3 kilometer. op de A4 Amsterdam-Den Haag. tussen Roelovarensveen en Hoogmaarden 5 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort. bij Knopend Hoevenlaken 2. En ook op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred, Maren en Soesterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Met Ebro Omar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemer en vandaag staan we in Weesp, een stadje onder de, onder de rook van Amsterdam. Daar merk je echt heel erg weinig van, we zitten hier in een heel, heel mooie uh, omgeving, moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje dorps, we zitten op het grote plein. Ik wil iedereen in Weesp ook uitnodigen om ons vooral te bezoeken, om ons mening te geven en mee te doen. Uh, neem wat lekkers mee, het bakkertje ik is erg lekker. Het is landelijk, wat niet landelijk is in Weesp is de gemeentepolitiek. Ook in dit kleine stukje pittoreske Nederland vliegen politici elkaar in de haren. Het staat gewoon in de functieomschrijving. Gij politici zult het nooit en ten nimmer met elkaar eens zijn. Het zelfstandige raadslid Samir Rahmoeni is boos. Op de burgemeester en op de woningbouwvereniging. Oké okay mensen, en waar gaat het over? Over schotels, over tv-antennes. Als je zelf over onbenullige dingen als schotelantennes brieven gaat schrijven en de pers opzoekt. Denk ik wel dat het einde zoek is? Onze stelling van vandaag luidt: Politici houden zich bezig met futiliteiten. Wilt u hierover met ons meepraten, dan kan dat. U kunt bellen met 0800 1121. U kunt mailen naar premtime.ntr.nl of twitteren naar premtimeradio 1. Welkom bij PremTime. We hebben vandaag in de bus burgemeester Horseling van Wees. In de gemeenteraad zit Samir Rahmoeni en professor Adriaans, bijzonder hoogleraar onroerend goed in Maastricht. Heren, goedemorgen. We gaan het hebben over een lokale kwestie: zijn er de schotelantennes? Er staan hier in Wees twee flats. Ik heb nog geen flat gezien hier, maar blijkbaar zijn er ook flats hier. En op die flats staan schotels, 350 op het dak. Nou, die flats zijn in het bezit van een woningbouwvereniging, een huurflats. En die woningbouwvereniging die wil de schotels verwijderen. Samira Moeni, jij bent erop tegen. Je vindt het een absurd plan en het is zelfs in strijd met de Europese wetgeving. Ja, ja dat klopt. Um, het is namelijk zo dat de, de woningbouw 350 brieven heeft gezonden naar de huurders ja. uh, met, uh, zeg maar, uh, met het verhaal van u moet het weghalen want uh, u hoort het niet uh, aan te brengen. Nou, en hebben van... die huurders daar wat daarop gereageerd? Nou, deze huurders die een, een X-aantal daarvan, in ieder geval een behoorlijk aantal daarvan, die heeft met mij contact opgenomen, met mij contact opgezocht en gevraagd of ik enigszins een bemiddelende rol in kon spelen. En jij vond die schotels zo mooi dat je dacht van weet je, die schotels moet blijven? Nee, bij mij ging het om uw vrijheid van informatie. Daar je niet mij om. Ja. En uh, deze mensen waar het om gaat... die hebben soms wel eens 20 jaar al... Uh, maken die al gebruik van een schootlantenne. En uh, die krijgen dus uh, op dit moment te horen... dat ze het weg moeten halen. Nou, dat, dat vinden die mensen toch eigenlijk vreemd. Want in die 20 jaar uh, hebben ze in feite... nimmer gehoord dat ze dat weg moeten halen. In ieder geval niet zo doogd. specifiek. Ja, dat werd over het algemeen gedoogd. Het is nog eigenlijk nog sterker. Voor 1990 was er zelfs niets, niets geregeld daarover. Na 1990 was er wel het een en ander geregeld, maar ook eigenlijk Sumier. En in 2007, of sorry, 2009, werd dat nog eens keer uh, ingezet in het contract. Ik zou dat voortschrijdend inzicht noemen. Uh, uh, dat dat dat verandert. Nou... Uh, ik, ik, mensen die hebben natuurlijk een hele andere gedachte erover. Sommige mensen die hebben ook mij aangegeven... dat het niet te maken hebben met de verhouding van deze tijd. En daardoor, dat we dat daardoor in feite weg moeten halen. Oké, okay, dus die mensen die hebben een schotel die op van het dak af moet. Dat zijn 350 schotels. U vindt dat dat onzin is, want ze hebben recht op informatie. En nu heeft u toch ruzie met de burgemeester. En waarom is dat? Nou kijk, wat mij omging is dat het op een gegeven moment... dit al heel lang speelt... Heel veel mensen vonden het eigenlijk een beetje vreemd... dat de politiek zich er niet mee uh, zou bemoeien, behalve dan ik. En die hebben aangegeven, uh, doet de politiek dan niet voor niets, uh, niks voor ons? Nou, ik ga van het, punt uit, het standpunt uit dat de politiek is om de mensen te dienen. En waar gaat u van uit, nou, meneer uh, de burgemeester? De politiek nou, is niet om de uh, mensen te dienen? Ja, die, de politiek is zeker om de mensen te dienen. Het probleem is alleen welk uh, deel van de materie kan je bedienen. Als ik hier kijk, is duidelijk sprake van een privaatrechtelijke kwestie tussen een woningcoöperatie, eigenaar van de flats, en de huurders. Een huurcontract was opgesteld. En ik weet, vroeger zat er geen clausule in, tegenwoordig wel. Maar wat de heer Moeni. En dat heeft, kan ook gewoon zomaar. Exact, dat mag. Uh, privaatrechtelijke situaties is geen zaak waar het college bij betrokken is. En wat de heer Mooney nou gedaan heeft. Ik neem zijn actie niet kwalijk, dat moet hij weten, dat mag hij doen. Alleen op het moment dat hij een brief direct stuurt aan het college: van... Blijf niet achteroverleunen, onderneem actie, je moet opkomen voor je burgers. Ja, dat moet je ook eigenlijk. Exact, maar niet ten aanzien van onderwerpen, suggereren ten aanzien van onderwerpen. Waar je dus geen enkele invloed hebt. Ja, maar meneer de burgemeester, die schotels zijn lelijk. Die mensen hebben behoefte aan informatie. Het schaadt het aangezicht van uw stad. U kunt eigenlijk alleen maar blij zijn met het feit dat die schotels eraf gaan. En ik zou denken, burgemeester die trots is op de omgeving... en die faciliteert gewoon andere mogelijkheden om aan informatie te komen. Daar bent u toch voor? Nee, daar zijn wij niet voor. Waar bent u wel voor? Nee, daar zijn wij niet voor. Dat is uw stelling, maar niet mijn stelling. Het punt is dat op het moment dat, uh, dat zaken aan de orde komen... die privaatrechtelijk zijn... dan moet je ook niet de suggestie wekken dat... Uh, dat het college dat wel gaat oplossen. Als de heer Moeni nou slim was geweest... als raadslid, hij is een, een, een eenmansfractie... dan had hij steun gezocht, bijvoorbeeld via motie, bij de politiek. Bij U de vindt raad... eigenlijk dat hij verkeerd gehandeld heeft in, in, in de richtlijnen? Absoluut. Hij heeft absoluut verkeerd gehandeld. Op een... Zin, niet zinvolle manier. Maar heeft u wel correct gehandeld dan door hem publiekelijk terecht te wijzen? Het gaat uiteindelijk om het belang van de burgers. Dus hoe jullie procedureel met elkaar omgaan vind ik echt zo kinderachtig. Op het moment dat iemand als raadslid een brief schrijft aan het college... en ik hoop tegen beter weten in weet, omdat het onze taak en zaak niet is... en die brief direct ook, ik denk nog eerder bij de pers ligt dan bij het college... dan krijg je ook een duidelijk antwoord van het college. Dat vind ik ook nodig. Is het niet een beetje overdreven dat het gemeentelijk aanzien geschaad wordt... Nee hoor, dat vind ik niet. Omdat op het moment dat je zo'n actie voert... en het college op die manier aanschrijft als raadslid... dan wek je verwachtingen die onterecht zijn. En de burgers die het aangaat, hè, de mensen die nu een schoot hebben... die eventueel weg zal moeten, die hebben een verwachting van... oh, het college gaat zich ook mee moeien. Ja, meneer Ramouni, u heeft gewoon verkeerde verwachtingen verwacht... Uh, gewekt bij de bewoners van de flat. In feite zegt de, de voorzitter van de raad, de burgemeester... eigenlijk is de politiek niet om de mensen te dienen. Is dat wat u zegt? Ah, dat zeg ik dus absoluut niet. Het is ook een kwestie van hoe je wil ik luisteren. Ik vind wel, ik vind echt serieus als onafhankelijk... Ik vind dit echt... Nou, ik mag het niet zeggen op Radio 1. Ik vind dat jullie ruzie maken over niks. Die schotels, ik maak die, geen ruzie. Laat die dat schotels, schotels zien er niet uit waar je ook bent. Meneer Rachmoenie, die schotels zien er niet uit. U zou blij moeten zijn dat de woningbouwvereniging... daar verandering in wil aanbrengen. Faciliteer nou, die mensen in die flat. Nou, de, de woningbouw... Ik kan u, u één ding uh, vertellen. Dat de woningbouw gelukkig mij heeft aangegeven dat ze wel degelijk ingaan... Uh, met de eis die ik heb gesteld. En wat dat was je, die eis? Nou, de eis was dat je ieder bewoner individueel moet benaderen... en naar een goede oplossing moet gaan kijken. Ze hebben 350 brieven geschreven. Nou, dat betekent dus dat je op een gegeven moment kijkt... naar een gezamenlijke schotelantenne, centrale antenne... waar uh, uh, de meeste mensen op aangesloten zouden kunnen worden. Je kunt kijken bijvoorbeeld naar een schotelantenne... die wat kleiner is en die ook past bij de kleur van de woning. Nou, en dat dat, dat klinkt dan hartstikke goed. Nou, dat hebben we ook gedaan. En ik moet zeggen, de woningbouw heeft gelukkig goed geluisterd. En die heeft als geen ander nog beter ingezien dan het college, dat, deze, dat de commotie bij deze mensen eigenlijk toch aardig uh, aan het oplopen was. En daarom heb ik ook de burgemeester een keer gebeld. Persoonlijk erop aangesproken. Ik heb aangegeven, en daar was hij overigens, dacht ik blij mee, dat ik dat hem vertelde. Uh, heb, ik heb gezegd, luister eens, de, co de commotie die wordt alleen maar groter en groter. Ik ben bang dat er dingen gaan gebeuren die we niet willen hebben. En dat betekent dus op een gegeven moment dat mensen blijkbaar dan hun eigen Recht gaan spelen. En dat wou ik dus niet. Meneer de burgemeester, uh, meneer Ramoni hier ver verkleint wel de kloof... tussen de burger en de politiek. Hij gaat rechtstreeks op die mensen af... benoemt het probleem en zoekt naar oplossingen. Vindt u dat een, sle een slechte zaak? Nee, dat zeg ik niet. Dat is een goede zaak. Ik begon mijn verhaal ook dat de actie die de Ramoni voert... dat dat zijn zaak is, dat het ook geen enkel probleem is. Dat is prima. Ja. Ik heb alleen even procedureel het betrekken... van het college erbij. Gewoon even zuiver scheiden. Dat, de maar dus de burger dat... die is gewoon helemaal klaar met procedures en met brieven. Die willen gewoon een oplossing. Maar niet via het college. Dat moet via waar partijen... is het college dan wel voor? N voor een heleboel dingen. Maar niet voor privaatrechtelijke zaken. Wat Privaat... zijn de problemen in Weesp? Oh, er zijn een heleboel problemen in Weesp. Uh, neem alleen al de bezuinigingen van Rijkswegen waar we oplossing voor moeten vinden. Ik heb gehoord dat er heel veel overvallen plaatsvinden in Weesp de laatste tijd. Die ja. niet opgelost zijn. Uh, er zijn een aantal overvallen geweest. Net als in een heel heleboel andere plaatsen. Hit- en run overvallen, Heel ernstig. Daar wordt ook veel over gesproken en kijken we hoe we gezamenlijk met betrokken partijen tot oplossing kunnen komen. Maar laten we nou wel even uh, het waltje bij het schuurtje laten. Want als je praat over de schotels, een huurovereenkomst tussen een huurder en een verhuurder. Dat is een privaatrechtelijke zaak waar wij geen invloed op hebben. Ik heb een reactie van Twitter. Van uh, Edine K. Schotelantennes mogen als je er meer op kunt ontvangen dan via de kabel of ADSL. Dat is het verdrag van Rome. Verbieden daarvan is schending. Dat is juist. Dat is juist, meneer Adriaansens, Bijzonder ja. hoogleraar onroerend goedrecht. Ja. Wat zegt u van deze kwestie? Hoe uh, is dit op te lossen? Oh, Heel simpel. Uh, uh, als de woningbouwvereniging niet meewerkt, dan moet je naar de rechter stappen. Kijk, schotelverboden zijn eigenlijk verboden. Het is een beetje rare zin. Maar... Dus die schotels moeten eigenlijk blijven staan? Het maakt ja, niet uit wat de woningbouwvereniging dus zegt. is een trend de laatste tijd, de laatste, de laatste paar jaar... bij gemeenten, ik weet niet of dat in deze gemeente het geval is... maar vooral bij verhuurders, woningcorporaties... Om, om die schotels uit de wereld te helpen. Maar dat mag eigenlijk niet, zegt u? Uh, nee, er is een uh, arrest van 2009... van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... Uh, in een zaak van een Irakees gezin tegen de, de, het land Zweden waarin heel duidelijk is gezegd dat schotelverboden niet zijn toegestaan... tenzij sprake is van een heel bijzondere situatie. Dus een, uh, een, een, uh, een, een, een monument, als we hier rond ons heen te zien... daar zou je kunnen verbieden dat er een schotel aan gehangen wordt. Maar een standaard flat uit de jaren 50, 60... waar meestal die schotels aan hangen, daar mag je zo'n schotel niet verbieden... tenzij er sprake is van acuut gevaar, realistisch ja. gevaar. Dus en... eigenlijk uh, aardig, de actie van meneer Ramouni... Maar het leidt tot niks. Het zou tot niks nou ja, moeten kunnen leiden. Uh, nou nee, het, het, het is goed dat die discussie op gang is gebracht met de woningcorporatie. Want de burgemeester heeft wel gelijk dat het een civielrechtelijke verhouding is. En die woningcorporatie kan de zaak technisch, heb ik begrepen, eenvoudig oplossen. Door gewoon op het dak een centrale schotel neer te zetten. Uh, die zorgt dat mensen die kanalen kunnen krijgen die ze willen hebben. Ik en heb de, een beller die ook een oplossing heeft. Meneer Blits, u bent er? Ja, nou, de, de, de gors wordt een beetje voor mijn voeten weggemaakt. Hallo, oh. Evel. Hallo. Uh, want ik... Ik wou inderdaad hetzelfde idee opbrengen. Dat is uh, een mooie esthetische oplossing. Je kan Gaai een GAI, een, een gemeenschappelijke antenneinstallatie, door de vuur laten installeren. En, en dan kan de vuur dat weer uh, terug uh, berekenen in de in de huurprijs. We gaan dat even vragen tegen... of dat kan. Of dat uh, kan dat. Echt, hier? Is dat, mogelijk. dat Meneer Radmouni, dat gebeurt al op twee flats hier in wees. Dat ja. gebeurt al. Die zijn gerenoveerd. Nadat ze gerenoveerd zijn, hebben ze besloten om die schotelantennes niet oh. terug te brengen. Ja. En daardoor, daarvoor een gezamenlijke schotelantenne op aan te brengen. Dat is op zich een uitstekend idee. Uh, maar dat is wat moeilijker voor bijvoorbeeld laagbouwwoningen. Dus enigszinswoningen. Ja. Want dat speelt het probleem ook voor. Meneer Blits, uh, het kan, nou, maar kon. er zijn Kijk, wat haken en ogen. Ik woon zelf in Rotterdam en dan krijgen we de signalen van UPC en dat liggen, daar liggen de kabels gewoon in de grond. En dan krijg je de, de meeste zenders gewoon via de kabel. En je kan ook nog een extra pakketten krijgen, die digitale pakketten. Dus de, echt, je, hoeft, je, hebt, je hebt echt geen schotels meer nodig eigenlijk. Nee. Je kan het gewoon via de kabel, kan je verspreiden. Dat als, lijkt me je een goede oplossing. Dan nou heet het een, een CAI, een CAI, een centrale antenneinstallatie. Dus die kan dan meerdere uh, wooneenheden voorzien. Dank je wel. En als je het op één flat doet, dan heet het dus een GAI, een GAI. Dank je wel. Ik ga even naar een Twitterbericht van Heijn Stu. Er staan veel meer dan twee flatgebouwen in Weesp, meneer de burgemeester. De gemeente maakt ook prestatieafspraken met de woningbouw. Volgens Hein Stu, tracht u het raadslid te beperken in de uitoefening van zijn functie? Dit is aardig, de heer Hein Stu. Dat is een uh, raadslid wat sinds uh, januari niet meer uh, herkozen is, uh, Heijn Stu. Uh, dat is dus niet waar. Uh, de afspraken die je maakt in het kader van de. Uh, het overleg met woningcorporaties betreft een heleboel uh, gebieden. Behalve ja. dit soort privaatrechtelijke zaken. Daar kunnen wij niet in treden. Toch. Maar heel eventjes, hè. u bent burgemeester van, burgemeester van Weesp. Ik kijk hier om mij heen, ik zie hier echt een heel erg leuk stadje. Zoals Nederland er vroeger uitzag, denk ik dan. Een grachtje, wat water, leuke huizen met puntdaken, uh, rode uh, dakpannen... Ik kan me voorstellen dat u wilt dat die hele stad die uitstraling heeft. Waarom stimuleert u niet gewoon dat die woningbouwvereniging... een alternatief voor die schotels daar neerzet? Nee, dat is een heel andere kwestie. Het gaat nu over de wijze waarop het college betrokken is ja, door... Ja, procedures gaat het over, maar de praktijk. De burgers natuurlijk willen praktijk. Inhoudelijk op het moment dat de corporatie samen met die huurders... tot een oplossing komt waarbij het aanzicht van die flats met name... ook een stuk beter wordt... Nou, dat zal de zege hebben van het college. Absoluut. Maar hoeveel moeite is het om nog eventjes dat te regelen? Om tegen de woningbouwvereniging te zeggen van... Doe dat nou even. Goed, wij hebben regelmatig overleg met de directie van de woningcorporatie. Hebben we vorige week nog gehad. Ja. Dit is een privaatrechtelijke zaak waar ook de corporatie van vindt... dat het niet de taak is van de gemeente. Nou, meneer Rahmoeni. Men gaat voorbij aan het belang van de burgers. Als, ik als college... Uh, moet je je eigen niet uh, gaan vastbijten in procedurele uh, zaken. Want dat is helemaal niet van belang. De burgers hebben er veel meer baat bij... dat een keer uh, het college uit haar Ivor-torentje naar buiten stapt... en dan eens een keer onder de mensen zich begeeft... en afvraagt wat er zich precies afspelt bij deze mensen. Waar wij het nu over hebben... want dat is, dat is toch heel belangrijk om op te noemen. Want waar, waar wij het nu over hebben... we hebben het over heel veel oudere mensen... die echt gericht zijn op die schoten antennes. Die nog steeds die binding hebben met het land van herkomst. Maar er zijn ook autochtone Nederlanders die een schotelantenne hebben om andere redenen. Net zo goed als Nederlanders die in Australië wonen... en ook nog ook een schotelantenne hebben om met Nederland in contact te komen... als het gaat om viering van Sinterklaas of, of weet ik veel wat. Nou, Meneer, deze mensen, ik, ik zit, ik, je bent heel betrokken. Je bent echt het type betrokken raadslid, straatvechter... gewoon type nieuwe politicus. Ik zie hier de burgemeester zich enorm ergeren. Nee, Kunt u uitleggen kijk, waarom? Ik, het draait steeds om hetzelfde heen. De heer Ramouni probeert het college te betrekken... bij iets waar die bij betrokken kan worden. Los van de gevoelens die het college heeft over die schotels. En geweldig als er een oplossing komt tussen de corporatie en de huurders. Maar snapt u dat burgers geen boodschap hebben aan wat u zegt? U heeft het over procedures en nee, zij hebben het heb over het problemen. Nee, nee, ik heb het niet over procedures. De heer Ramouni heeft gesuggereerd dat het college hier een rol in speelt. Als ik het goed en begrijp... hebben wij niet. Heeft meneer Ramouni geprobeerd... De, de burgers van deze stad tegemoet te komen met oplossingen. En u zegt dat kan niet, want dat hoort niet tot ons takenpakket. Nee, dat heeft hij niet. Dat hij overleg heeft en actie voert en actie ondersteunt van bewoners, hartstikke goed. Dat hij overleg heeft met de corporatie als de partij die daar een hele belangrijke rol in speelt, fantastisch. Maar suggereer niet dat het college van burgemeester-wethouders dit kan oplossen. En die suggestie is gedaan. Ik heb hier een mail van uh, Wim. Die zegt, woningbouwverenigingen zijn ook geprivatiseerd. De overheid heeft zichzelf in de voet geschoten en heeft geen directe macht meer. De overheid zou een regierol kunnen vervullen... maar volgens mij zit, zijn de meeste politici niet competent genoeg... of ze denken nog te veel in de oude machtsrol. Het is toch heel triest dat burgers van Nederland dit soort teksten uiten... gewoon door dit soort giftjes. Kift, ja, maar ze zitten ook gewoon... Men moet ook durven toegeven... dat als je bij een verkeerde instantie zit... Uh, uh, de, misschien... kijk, ik ga niet over de politieke moores hier in Weesp. Uh, daar wil ik me ook niet mee bemoeien. Uh, maar... Uh, misschien wa had wat vriendelijker gezegd kunnen worden... door de burgemeester dat men... dat het verkeerde adres is. En verwezen kunnen worden naar de burgerlijke rechter. Uh, want die gaat erover. En daar zou in een eenvoudige procedure... vrij eenvoudig het schotelverbod... Uh, om zeep geholpen kunnen worden. Meneer Ramon, ja, sorry, ik onderbreken. Ik ben blij dat ik nog aan het slot kan zeggen dat binnenkort het probleem is al zijn opgelost... want de techniek schrijft voort. Ja, gelukkig en straks maar. Straks zijn al die schotels helemaal nergens meer voor nodig. Meneer Rachmoeni, ik heb hier toch echt wel een probleem mee. Het lijkt alsof ik er een probleem mee heb dat, dat, dat je je inzet voor die burgers. Waar ik echt een probleem mee heb, is dat je... Als ik denk aan schotels, dan denk ik aan uh, een achterstandswijk. Dan denk ik aan allochtonen. Dan denk ik, zit je nou, probeer je nou te scoren over de rug van allochtonen. En door ze in die achterstandspositie te houden. Het is toch ook in hun belang dat er gewoon betere voorzieningen komen. Dat die stomme schotels van de gevel komen. Integendeel, ik associeer mezelf helemaal niet met allochtonen. Want ik zie mezelf niet als een allochton. Ik woon hier al 40 jaar in dit land. En als er iemand loyaal is aan dit land, dan ben ik het wel. En zo zijn Die mensen met mij hebben jou veel gevonden. Die mensen zijn naar jou toegesteld en dat, niet naar anderen. Dat is een stuk vertrouwen. En dat zegt al genoeg over deze burgers. Hoeveel vertrouwen ze in mij stellen. Als ze mij als eenmansfractie... in feite een niet, veel, bet niet uh, uh, veel betekenende fractie... binnen de gemeenteraad van 17 zetels. Ik heb er maar één. Als deze mensen vertrouwen in mij hebben... dan zegt het meer over hoe de mensen over mij denken. En dat heeft te maken met maar één ding. Ik kom altijd over en overal tussen deze mensen. Ik ben een van deze mensen en ik zal altijd een van deze mensen blijven. En dat is de betrokkenheid die ik heb, want ik zie het namelijk met mijn eigen ogen. Dat is ook wel een beetje triest eigenlijk, meneer de burgemeester. Dat, er, dat die mensen maar één iemand uit de gemeenteraad weten te benaderen daarvoor. Nou, in dit geval hebben ze de heer Amoni benaderd. Of, of omgekeerd, dat weet ik niet, daar sta ik ook buiten. Maar als ik kijk naar de betrokkenheid van de, van de fracties in deze gemeenteraad... dan is de betrokkenheid ook naar die groep heel groot. Hoe gaan we dit nou oplossen? Heel eenvoudig. Ik denk uh, wat de heer Amouni ook heeft aangegeven. De corporatie gaat aan tafel met uh, 350 huurders die het betreft. En gaat kijken of er een individuele oplossing mogelijk is. En dat is ook de juiste weg. Is dat een goede oplossing uh, volgens u, meneer Amouni? Uh, uh, het, het is toch wel een, een gebaar om met 350 uh, ja, bewoners onder tafel te gaan zitten? Ik wou dat dit probleem alleen zich beperkte door de grote antennes. Er zijn veel meer problemen. En je moet op een gegeven moment met een grote groep mensen... En het maakt niet uit wat voor mensen dat zijn. Zwart, blank, uh, arm, rijke, jong, oud, dat doet er allemaal niet toe. Maar woon je Deze zelf? Mensen... je zelf een schotel op je dak? Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Want ik voel me verbonden met, de, de, met over het algemeen de westerse beschaving. Maar deze mensen vast ook wel. Nou, er zijn mensen die uh, over het algemeen de, de oudere mensen... die hebben de behoefte, met name de Arabische lengte... wat zich nu op dit moment voortduurt in Egypte, Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Je moet je voorstellen dat je uit zo'n land komt. Dan wil je graag elke dag 24 uur weten wat zich daar afspeelt. Het is heel logisch. Maar als het op mij gaat, iemand die al 40 jaar in dit land woont... ik heb daar helemaal geen enkele behoefte aan... En en als ik daar überhaupt behoefte aan heb, dan ga ik naar zo'n land met vakantie voor twee weken. En dan heb ik het voor het gezien. Want dan wil ik graag weer naar Nederland. met de Polonaise meedoen. U hoort dit aan, meneer Adriaans. Nu ja. moet er een beetje om lachen. Hè? Ja, ja, dat is uh, een interessant standpunt. Uh, maar het is. Uh... Het is bepaald geen futiliteit. Uh, u zei ja. in het begin dat het om oh, een futiliteit ging. Schotels zijn geen futiliteit. Dus nee, maar niks. De, dat zelfs het Europese Hof voor de, de Onderwerpen waarover er... politici zich druk maken, dat zijn wel futiliteiten, denk ik dan. Ja, maar dat is niet alleen op plaatselijk niveau, maar dat is ook op landelijk niveau. Dat klopt. Dat maakt het heel erg. Ja. ja. Dus, dus ja, er is maar, eigenlijk geen oplossing. Jawel hoor, het is een simpele oplossing. De corporatie moet gewoon zorgen dat ze een alternatief bieden. wat minder lelijk is, maar wat de, alle burgers precies dezelfde ontvangstmogelijkheden geeft. die ze nu met de schotel hebben. Ik heb een beller, Ricardo. Ja, goeiemiddag met Ricardo. Wat is hierop, uh, hierover jouw ja. mening? Ja, nou, ik denk dat de woningbouwverenigingen zich meer moeten bezig gaan houden met goed onderhoud van de woningen... dan over futiliteiten over een schotel en dergelijke. Laten we eens even vragen of meneer Ramuni dat weet. Hoe is het eigenlijk met onderhoud van die flat? Maak ja. ze zich daar nou. geen zorgen over? Nou, er, er is daar inderdaad heel lang over gepraat over een andere flat. Die wordt gelukkig binnenkort uh, waarschijnlijk uh, okay. uh, ja. weggehaald of in ieder geval onderhouden. Ik weet niet, maar hij heeft wel gelijk, deze meneer dat zeker bepaalde woningen beter moet, moeten onderhouden worden. Dat klopt, ja. Ricardo? In woonbron, er zitten mensen die wonen in woningen met schimmel aan de muur... en schimmel in de bakkamer. Ja. Ik denk dat de woningbouwvereniging daarover meer zorgen moet maken... dan een of andere stomme schotel. Ja, dankjewel. Absoluut. Heel duidelijk. Ja, ja. Duidelijk, Sander. Ik heb hier een mail van Jos. Die zegt, als ik het goed begrijp, is het verbieden van schotels verboden... En als de woningcorabaties dat wel wil, is het een zaak van de overheid. In casu de gemeente. Als het college dan geen rol heeft... wil dat dan toch niet zeggen dat ze geen enkele rol kan spelen? Men kan toch bemiddelen? Men kan toch de partijen wijzen op de mogelijkheden? We leven toch niet in een land waar mensen en in instanties zeggen... het behoort niet tot mijn takenpakket, dus ik doe er niets aan. Meneer Adriaansen. Nee, we hebben een, een heel ordelijk geregeld land. Je hebt uh, de, de, de bestuur en je hebt de rechter en uh, je hebt de politieke partijen en je hebt de mensen. En in dit geval uh, moeten de burgers die uh, ruzie hebben met de woningcorporatie over een schotel naar de rechter toe en niet naar de burgemeester. Uh, de burgemeester heeft gelijk als hij zegt ik, uh, ik kan hier verder niks aan doen. Uh, op de manier waarop hij dat verwoord heeft, daar, uh, daar kan je over van mening verschillen. Maar uh, de burgemeester of het college heeft hier geen taak. Meneer Ravmoni, u hoort het, de burgemeester en het college heeft hier geen taak. Wat ga je nu zelf doen? Nou, gelukkig heeft de woning mij echt serieus genomen. De woningbouw mij serieus genomen. Dat is ook gebeurd naar aanleiding van 700 handtekeningen die ingeleverd zijn. Die overigens heel makkelijk zijn opgehaald. En de woningbouw heeft echt wel het nut van ingezien om met mij in gesprek te gaan. En ze hebben mij het een en ander toegezegd waar ik echt wel absoluut vertrouwen in heb. Wat hebben ze toegezegd? Nou, ze hebben toegezegd dat ze met iedere individuele bewoner contact zouden opnemen. En te gaan kijken gezamenlijk naar een oplossing waarbij beide partijen... uiteindelijk tevreden kunnen zijn en zullen zijn. En daar ben ik blij mee en ik wacht het gewoon af. Maar het gaat mij niet alleen om die schotelantennes. Ik maak me al jaren kwaad om meer andere zaken. Ik heb continu eigenlijk min of meer op mijn manier... en ik wil niet zeggen dat ik nou zo'n heilige ben... en dat ik dat op de mooiste manier overbreng. Want je kunt mij ook het een en ander verwijten... maar mijn emotionele betrokkenheid leidt ertoe dat ik soms mijn stem verhef... en dat ik uh, wel een taal uh, uh, gebruik die misschien uh, uh, niet zo... Is als een politicus in de klas leert. Maar ik zeg wel de waarheid. En waar het om draait, is dat de politiek zich veel meer gaat moet gaan bemoeien met de gewone burger op straat. En dat, nou, vind dat ik is belangrijk. Uh, misschien een mooie uitspijt. De politiek moet zich meer bemoeien met de burger op straat, uh, burgemeester. Prachtig uh, dogma. Maar ik, niet uh, uw ik, jawel, jawel, ik onderschrijf dat. Maar doe dat dan ten aanzien van onderwerpen waar de gemeentepolitiek over gaat. En doe dat via het kanaal waar het hoort. Namelijk de gemeenteraad. Probeer daar medestanders te vinden. Daar moet het gesprek plaatsvinden. Daar moet de besluitvorming plaatsvinden. Ja. Wat gaat u vanmiddag nog doen? U moet zo meteen weg. Ik moet naar een officiële start van het uitbaggeren van de vecht voor de komende jaren. Nou, kijk. Hele belangrijke <laughs> dingen. Ik uh, dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid hier in de bus. Um, uh, Samira Gmoeni, uh, burgemeester Wesseling, meneer Adriaansens. Is <laughs> sorry. Um, ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen doorpraten, dat jullie dat vooral ook nog gaan doen. Maar ik ben heel erg blij dat ik niet hoef te stemmen binnenkort. Ik vind het echt much a do about nothing, maar we hebben weesvuur op de kaart gezet. Ik dank alle luisteraars, de inbellers en de gasten. En natuurlijk de mensen achter het scherm die het mogelijk hebben gemaakt. Dat was voor de techniek Marien Albertsboer, redactie Anouk Tullner, Sulaima Alkaldi, internet Rien Aerts, productie Hans Twint en Momo Zerrouw, eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen Felix Meurders met de gids. En ik wens u nog een prettige donderdag. Morgen zijn we er weer. De overnachting. Elke week één gast, die blijft slapen... maar vooral komt praten. Zaterdagnacht om 12 uur in de overnachting. VVD-Kamerlid Janine Hennis. Josias van Aert heeft ooit tegen mij gezegd... de dag dat je je niet meer verbaast, je niet meer opvreedt... over misstanden, over, uh, of je op kunt vinden over mooie dingen... dat je dan inderdaad moet stoppen... omdat het anders wel een uitputtingslag wordt. Zaterdagnacht, 12 uur in de overnachting. Radio 1, het nieuws...